Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder de redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonhard Joosten, Gerard de Groot, Bernard Robbe en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. Nou, en we hebben vanavond als gast Renate van Dommelen en Jo Vaas. Ik denk dat, dat ze nauwelijks uh, introductie behoeven. Renate, je bent uh, vaak hier uh, te gast bij ons. Vanavond gaan we weer eens vooruitkijken naar uh, Place de Frère, wat, wat er te doen is volgende week. Ja. Jo Vaas ja, is uh, zeer bekend, zeer, zeer bekend. Uh, hij was uh, prins, hij noemt zich nog steeds een ballenfruiter. Uh, blijkens uh, zijn ingezonden brief in belang. We gaan met hem daarover praten. De lettertjes waren zo klein dat het misschien ook wel hier en daar is overgeslagen. Maar wij praten er eens gewoon over. En dan gaan we bekijken wat het probleem is, wat jouw suggesties zijn. En het is een stukje burgerschapsverantwoordelijkheid zoals ik dat zie. Wat jij op je neemt en hoe de gemeente daar eigenlijk op reageert. Hoe ze daarmee omgaat. Ja, nou, euh, interessante onderwerpen vanavond dus, maar zoals altijd, wat was er in het nieuws? Ons rondje dat eventjes losstaat van, van onze onderwerpen, wat was er in het nieuws? Lucie? Ik heb niet echt nieuws, maar ik, heb wel, euh, ik wil toch wel even terugkomen op Monumentendag van gisteren. Die was euh, ontzettend leuk, het is ieder jaar altijd wel goed georganiseerd, Monumentendag. Maar deze keer was het wel heel erg leuk, het waren prachtige panden, je kon er ook in oude doktershuizen, de, de, de oude pastorie kon je in. En, uh, en daar waren ook mensen van de toneelvereniging die die historische figuren speelden, die in die tijd, in 1800, 1900. in die panden gewoond hebben. Mm -hmm. En dat was heel erg leuk. Dus je zat steeds met een groep en het was hartstikke druk, want we hebben menigmaal tien uh, minuten te kwartier voor een uh, pand moeten wachten. Maar het stak heel erg leuk in elkaar en het was ook heel leuk om dat ze het ook uitbeelden. Dat het, dat het pand gaat dan toch meer leven als ze dan ook het figuur die de jarenlang ja. zelf gewoond hebben. Nou, daar wou ik een compliment naar maken. Dat is toch ook nog nieuws, hè? Dat dus was het was echt een groot leuk. succes. Dat was een groot succes, ja. Ja. Ja. Wil je er even op inhalen. Ja, Renate. Uh, vrijdag uh, waren er in het Jan van Bezouwhuis uh, heel veel kinderen mm -hmm. uh, van de Vonder en uh, van het Schrijverke. En ook daar werd uh, de geschiedenis van Goerle aan verteld op verschillende manieren, verhalend in spelvorm. Uh, ze hebben een film gekregen en ook dat was uh, ja. van de stichting Steengoed. Ja. En dat is overigens, overigens ook een particuliere, particuliere club. En dat van, nou, dat is toch eigenlijk ja, ja. een hartstikke mooie club. En Zit jij dus... er ook bij, bij Steengoed? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Nee, maar dat is, dat is inderdaad, op vrijdag heb ik dat zelf ook kunnen, kunnen zien, dat dat ja. dak er ongeveer afvloog. Er waren zeer veel uh, lagere schoolkinderen ja. en die, uh, ja, die uh, maken een maken heel bij elkaar. Hè. En, en uh, die werden daar geïnformeerd ja. over ja. Uh, de golse historie. Ze kregen wel, de, ja precies, en ze kregen toch de verhalen mee van waar ja. komen we vandaan of uh, wat is onze geschiedenis of een, ja, ja. Van, uh, van mijn ouders. Ja. En het is goed om te weten waar je vandaan komt, mm -hmm. denk ik. Ja. Dus dat slaat ja. ik me wel Goed, uh, Jo, doe jij ook mee? Wat was er in het nieuws? Is hier iets opgevallen? Uh, nee, niet zo. Nee? Ja, eigenlijk wel iets, maar dat stond niet in het gehoorlen belang. Oh, hoeft niet per se, Het nee. mag ook in het Bravens Dagblad staan. Ja, dat nou, ik heb, uh, de... daar heb ik toch wel iets over. En daar uh, vind ik ook dat ik daar iemand mag inschakelen, of tenminste mee noemen uit gehoorlen. Ik las namelijk dat uh, Bartels in Hogemierde, die heeft dus een hippiecentrum. En die heeft dus daar eh, met oudershulp, de zoon en dochter overgenomen van ma, in 40 jaar een geweldig bedrijf uit de grond gestampt. Die hebben daar hectare grond, ze noemen dat daar dus zeg maar hun domein, dus dat heeft niet één of twee maar meerdere hectare tot gevolg. En daar staan dus diverse gebouwen op waar men de hippische sport kan beoefenen. Wat verwondert mij nu, dat hij dus daar weer een nieuw gebouw gaat zetten en van de provincie een miljoen euro krijgt om dat te verwezenlijken. En dan denk ik bij mezelf, nou als zo'n ondernemer op een gegeven moment uit wil breiden, Hij heeft al locaties waar mensen kunnen overnachten en dergelijke nog meer, paardenstallingen, fijn noem maar op. Het is echt een mooi complex. Waarom krijgt hij nou... Een miljoen euro in zijn schoot geworpen. Dat overkomt iemand toch niet zomaar 1, 2, 3. Nou goed, ik kom daar geen vinger achter. Ik eh, refereer even aan Jan de Rooij. Mm -hmm. Ik was zeer onlangs bij Jan eens gaan kijken... wat hij daar gepresteerd mm -hmm. heeft in die oude fabriekshal. Met behoud dus van de bogen, met behoud van, van, van de lichtkappen en noem maar op. En daar een bedrijf aan het neerzetten is... Wat zijn geweren eigenlijk in Nederland en misschien in Europa uit particulier initiatief nog niet eens. Ja, je bedoelt zonder een miljoen bestaat. van de provincie. Ja, en ja. Jan, ik ben er naartoe gegaan en Jan heeft ook om subsidie gevraagd, maar hij heeft het nooit gekregen. Nee. Nou, en als je dan Jan gekend hebt van een jongetje in de Rijkenstraat opgroeiend, hè? blij met uh, het builtje, het zakje friet... wat hij van mevrouw kreeg, de Belgische friet. Dat was het dan met Belgisch mayonaise. En Jantje die liep, ik wil maar zeggen, altijd achteraan... maar hij was de eerste die het kreeg. Dan zeg ik, die jongen die heb ik zien opgroeien... vanuit het feit dat ik bij de judenclub gole met Kees Kools daar een vereniging van ja, gemaakt ja, heb, ja. Jantje judo daar. Die ging op zijn 16 of 17 jaar ging naar Amsterdam... naar de meest elitaire judoschool van Nederland... om daar ik als Brabants manneke dat vak te gaan leren. Ja. Mm -hmm. Dus dan zeg ik, als zo'n jongen dat gerealiseerd heeft... daar en boven nog Olympische en wereldkampioenschappen heeft gekweekt... Mm -hmm. Dan zeg ik, waarom krijgt hij dat niet? Ja, en waarom krijgt ja. die dat daar? Geweld. Nou, weet jij daar iets van, Renate Nee, maar ik ken er nog één eigenlijk waarvan ja. ik denk van... God, die doet het eigenlijk heel goed tegen het regeur in. Dat is ook een beetje Tilburg-Schools. Dat is uh, Kaas en Meer. Die heeft, uh, ja, die heeft, ja, die heeft uh, uitgebreid. Die heeft er een prachtige winkel van gemaakt. En ook tegen de stroom in. De stroom in. En die maakt er iets moois van. Ja, ja. Nee, dat is nou ja, mooi. hoe dat zit uh, met dat miljoen uh, dat, uh, dat daar... Uh, aan een particuliere ondernemer gegeven wordt. Ik zou het echt niet weten. Maar ik heb het bericht gemist. Maar jij hebt het uit Brabans Dagblad onlangs? Ja, ja, ja. ik nou, heb het ook thuis. Dus, ja. uh, ik had uit het Brabans Dagblad twee berichten. En uh, één ben ik er vergeten, maar de andere heb ik nog onthouden. Namelijk de leegstand van, van huizen in Goorle, Hoogst in de regio. 7,2% uh, staat leeg. Dat, dat jou dat als oud-makelaar niet is opgevallen, dat bericht je Dat, heb dat ik snap ook ik nou weer niet. Dat heb ik ook gelezen, maar ik vond dit toch even belangrijker. Uh, <laughs> heb jij dat gelezen en, en nou, wat zeg je daarvan? Ja, dat is eigenlijk een, overspan, nee, een overspannen situatie. Uh, vanaf het moment dat de markt uh, veel vroeg en er weinig aanbod was stegen de prijzen nog exorbitant hoge nee. cijfers. Ja, nou is er veel aanbod. Nu is er veel aanbod. Maar de prijzen zakken maar niet. Maar er is ook minder, minder aanbod qua werkgelegenheid. Ja. Veel mensen kwamen vroeger zeg maar, hier werken. En ook in latere periodes. Hoeveel gezinnen komen er nu nog naar mm -hmm. Gronen toe... om hier hun emploi te vinden en hun kosten te verdienen? Mm -hmm. Zeer weinig. Mm -hmm. Daarbij komt dus dat... Met heel dat computer gebeuren, automobiel, fijn, uh, actieradius van de mensen. Het kijkt niet meer om. Als ze vroeger 20 kilometer moesten gaan, dan was het al erg. En waar nou, als ze 100 kilometer moeten rijden voor de werk, doen, doen ze het ook. Mm. Dus ik denk dat één een van de factoren is. En daarbij, er is ook in de randstad ontzettend veel aanbod. Mm. Of in de randstad, dat bedoel ik met Tilburg. Nou, zo. Ja, maar dat juist Goorland eruit steekt. Heeft dat ook niet te maken dat er heel veel appartementen maar zijn gebouwd? Terwijl er sommige appartementencomplexen nog niet helemaal verkocht zijn. En er kwam weer een nieuw appartementencomplex. Ze schieten nog steeds als paddenstoelen uit de lucht. Dan denk ik alleen maar aan de nieuwe complex daar op de, de Hogendorpplein. Heel mooi ding. Ik weet ook niet of dat allemaal verkocht is. Twee ja, derde. Dat is ook een He? factor. Die Twee derde, ja. Ze blijven maar doorbouwen. Terwijl de andere kant appartementen niet verkocht werden op het Oranjeplein... waren ze staan ook mm. nog leeg. Ja. Wij, oh ja. zijn, pardon, wij zijn ook niet mensen die uh, vert, uh, horizontaal of, nee, ja, verticaal willen worden. Wij willen horizontaal worden. Mm, ja. Dat bedoel ik met grondgebonden. Ja. Mm. ja. Mm. ja. Ja. Nou, het werd niet gespecificeerd uh, wat voor type huizen er allemaal uh, leeg staan. En, en, uh, het was maar een, een, een cijfer. Ik had begrepen alles. Alle waar je in Cambon, alle, alle appartementen, alle huizen. Soorten, uh, alle soorten, ja, ja. um, Nou, vanuit de vakantie uh, knip ik uh, uit uh, overlijdensadvertenties. Uh, dan, dan denk ik, uh, nou, als we weer beginnen, dan uh, wil ik daar toch eventjes, eventjes uh, op terugkomen. Hans van Wezenmaal van der Wallen was uh, de weduwe van Eduard van Wezemaal. Die is uh, overleden op 31 juli. Um, wat had zij voor een betekenis voor Gordon? Ze was de eerste voorzitter van het KVG. Ja. He, dat is uh, ook vele jaren geweest. Ja. Ik dacht dat het wel interessant is om, om even uh, haar te memoreren. Ans van Wezemaal. Um, Ed de Boer. Die ja. uh, is overleden. Uh, die heeft... Uh, ...een advertentie... ...geschreven in Goeders Belang... ...dat hij is op 23 juli... ...overleden. Lieve vrienden, ik ben nu vrijwillig... heen gegaan met een oude man... ...die mij bevrijden kan van al mijn kwalen. Hij vroeg... ...geen geld, hij kwam mij zomaar gratis... ...halen, en of je het geloven kan... ...of niet, hij verlost mij van alle... ...pijn, zorg en verdriet. U weet wel hoe zijn naam zal zijn... ...men noemt hem ook wel Magere Hein. Ja... Het was uh, lid van Atelier, Atelier 78 van de ja. Fortissimo Accordeon. Ja, ook. ja, hij, ja. Uh... maar ik ken hem echt als schilder. Iemand die je heel slecht zag, maar een markante figuur. Want hij, uh, hij, hij kon op gaat haast niets meer zien. Maar hij kwam toch met zijn ezel en zijn schilderij en zijn doeken schilderen. In grote, felle kleuren, dikke klodders, met zijn ja. neus bekant op het schilderij. Ja. Vaak nog een puntje verf van zijn neus. En markante persoonlijkheid. Markante en persoonlijkheid. ik. Uh, ja, ja. En hij heeft van de schildergroep afscheid genomen. En inderdaad, hij is toen, heeft toen gekozen voor een, ja, voor een eigen gekozen dood, zeg maar. Ja. ja, ik heb hem voor het laatst gezien op het heem. Daar kwam hij ook wel. Ja. Toen bij de opening van, van uh, de permanente textiel tentoonstelling. Daar uh, gaf hij ook nog uh, acte de présence. Ja. Verder is overleden Jos Mutsaas. Die heeft ook uh, heel veel betekend uh, in het... Uh, in welzijnsland van Van Goorle, Die is overleden op 26 juli. Jos Mutsaerts, jullie niet bekend? Van de Kennedy-laan? Zeg jullie niets? Kruisvereniging, dat uh, in die, uh, in die uh, hoek. Uh, goed, hierbij uh, zou ik het willen laten. Dat was er in het, uh, in het nieuws. Dan gaan we langzamerhand naar ons onderwerp. Um, jo, Jo eerst. Nee, Renate eerst. Okay. Eerst Renate Just over... Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> Place de Frères. Volgende week. Zo is de editie. De vierde editie. De vierde. De vierde editie. Ja, op zondag de 22e. Op zondag 22. Ja, wederom een uh, kunstenaarsplein. Uh, waar verschillende activiteiten zijn. Uh, we proberen elke keer een, een ander accent te geven. Uh, en... Um, we hadden dit jaar uh, gekozen voor uh, kunsten beleven op allerlei manieren. Allerlei zintuigen uh, willen we eigenlijk aanspreken. En hoe dat gebeurt, dat uh, mogen jullie zelf uh, ervaren op uh, het Place Frère. En daarnaast heeft de Stichting Culturele Manifestaties, uh, of die is aangehaakt. En. Uh, een ja, het onderdeel, het onderdeel waar zij op aanhaakte, was het Reuzengil. Ik geloof ja. dat het ook een, een, echt een, een officiële naam is. Zij uh, komen om um, um, uh, de Goorelse en Rielse Reus aan ons voor, voor te stellen, de namen en de ontwerpen. En uh, dat doen zij dus ook uh, kijk, dat is om, om drie uur wordt, er, uh, wordt dat uh, worden de reuzen voorgesteld door de burgemeester. En er is ook nog een kunstveiling. Is voorstellen hetzelfde als onthullen? Mm, en er wordt een gedeelte onthuld, ja, ja want ja. de ontwerpen worden onthuld. Oh, de ontwerpen? Ja, nog en niet de namen de... Worden, worden prijsgegeven. Ja, ja, ja, ja. Nee, de reuzen ontwerpen, zelf bestaan, die de de, zijn er nog niet. Die zijn nog er nee. fysiek niet. Nee, vandaar dat kunstproject. Of ja. daarna die kunstveiling om ja. geld te genereren, om ja. die reuzen te kunnen financieren. Ja. Ja, als je daar iets over wil zeggen... Yo, uh, en eigenlijk uh, vinden ik ja. dat, die reuzen dat staat niet op zich. Want dan gaan we even terug naar ja. Stichting Steengoed en ja. de Monumentendag. Want dat had ook alles met DNA van Goerle te maken, denk ik. Met van waar komen we vandaan? En dat proberen ze bij de reuzen ook te doen. Daar hebben ze lang over gedacht, van wat is nu het DNA van Goerle? Wat is nou echt een Goorlenaar? Wat is nou echt een Rielenaar? En tenminste, volgens mij hebben ze ja. geprobeerd om daar gewoon ja. ook vorm aan te geven. In de vorm van een... Reus, reusachtig goed. We zijn, we zijn hier nogal sceptisch geweest, hè? Uh, want het is al verschillende keren hier langsgekomen. Ja. En, en uh, ja, wat zou dat DNA zijn? Zou dat iets met de ballenfrutter te maken hebben? Nee nee. Nee, vast, nee, vast, nee, nee. nee, Ik denk dat het dus echt te maken heeft met de Goorlse... Dat vragen ze ook altijd in, in Tilburg en in Goorlse als er dan iemand... Uh, uh, aankomt die je nog niet kent, van, van wie zet jij erin in? Ja. En zoiets is er dan, denk je, daar zal dan het antwoord op komen lijkt mij. Ja. Mm. Het, het, iedere goorlenaar of, uh, zal zich daarin moeten herkennen. Dat is natuurlijk ja. razend moeilijk. Zich moeten herkennen? Ja, zich zouden kunnen, kunnen herkennen. Kunnen herkennen. Ja, iets, iets, iets, heel ja, iets ja. algemeens. Wat kan je algemeen over de goorlenaar? En het is natuurlijk niet de ballenfrutter, want de ballenfrutter is natuurlijk maar een aspect van goorlen. En het is ja. ook niet de Goolse geit natuurlijk. Nee, nee, nee ik nee, voel me niet nee. verwant met een Goolse geit. Nee. nee. terwijl ik al 30 jaar hier woon. Oh. Dus, uh, <laughs> <laughs> en ik mijn Goolse mag noemen, mm. moet ik me noemen trouwens. Want ooit heb ik gezegd dat ik nooit de Goorzen zijn. En het heeft een heel lelijk artikeltje in het Goorlands Belang opgeleverd. Een hele lelijke column. Dus ik voel me niet verwant bij een geit en met een ballenfrutter. Nee, ik denk dat dat ook niet de bedoeling dan is. Dan moet het uh, nee. Sint-Jan worden. <coughs> He? Dat is nou eens echt. Dat ja, is, is nou weer een degene, Hoofd op de schaal: Sint-Jans-stoet, Sint-Jans-optocht, Sint-Jans-otovering, Sint Sint Sint Sint Poogie. Uh, dat zit denk ik heel diep in, in Goorlen, uh, ja. verworteld, verankerd. Over een aantal dagen dan weet, dan weet het. je het. Ja. Ja, ja, nou ja, we speculeren. Jullie weten jullie het eigenlijk? Nee, nee ik ook niet. Ja. Mijn jij, echtgenoot is actief in die gilden, dus ik ja. hoor aan tafel, aan de keukentafel nog wel eens wat. Ik weet het ook echt niet. Renate, jij weet het ook niet? Nee, niet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee ik nee, heb nee, de discussies nee, gehoord nee, daarover. Nee, nee, dus... Maar je weet het ook niet? Nee, nee, nee. uiteraard niet. Nee, nee. Nee, nee. En als je het zou weten, zou ik het niet zeggen, maar uh, goed, dat is... Uh, <laughs> <laughs> maar ja, dat is een van de aspecten, hè, uh -huh. verder. Uh... Yeah. En uh, ja, dus dat is een uh, onderdeel van, van Plas. Of uh, ja. is dat eigenlijk de hoofdmoot wel? Uh, nee, het, uh, het, het, het, vo het voegt zich in elkaar. Want we hebben dan het kunstenaarsplein. Dus dat is echt het, uh, de vraterstuin. Want da dat is het gebeuren. Dat was, is ook eigenlijk steeds de bedoeling om te proberen om uh, mensen in die tuin te krijgen. Om uh, uh, mensen uh, ja, daar ook door het jaar heen gewoon naartoe te trekken. Dus uh, twee keer per jaar proberen we daar iets te, te organiseren. En de eerste keer was trouwens het uh, de Little Free Library en de tweede is dan nu de, de kunstenaarsplein eerste ja, eerste keer dat mm, jaar, ja, ja en um, er dus, zijn de, de kunstenaars uh, er zijn uh, uh, ja, kunstenaar, ik, ik noem er een paar, Mark, Mark van Amersfoort, die uh, heeft een, uh, een mooi uh, inkijkje in, uh, in, in de mens en de ontwikkeling van de mens, uh, waar wij naar kunnen spieden. Uh, Hans Eichhorn uh, is er, uh, er zijn allerlei kunstenaars, ook van Atelier 78, uh, mensen die uh, niet georganiseerd zijn, die, uh, die komen, dat, dat blijft gewoon bestaan. Er is dit jaar ook... Uh, uh, wat jeugd die, die exposeert. En dat is eigenlijk ook wel heel uh, ja, mm -hmm. leuk. Uh, en daarnaast uh, hebben we het, uh, uh, de activiteit van, uh, van het Reuzengilde daarin verweven. Uh, zij komen ook bu uh, buiten. Uh, de, de burgemeester, als het goed weer is. Hè, want daar hangt het dan wat ons betreft vanaf. Uh, die uh, houdt haar uh, praatje ook uh, in de tuin. En... Uh, ...de veiling is in het Jan van Bezaouwhuis... ...maar misschien is er ook een overlap... ...en dat er ook nog wat op het... Uh, uh, op, uh, ...in het Place de Placefraire geveild nou, wordt... ...maar het merendeel gaat... Dan ook echt naar, uh, uh, naar de kapel, want mm -hmm. daar is dan de, de kunstveiling. Ja, dat zou elkaar dan ook niet, daar zou ook niet uh, passen, denk ik, om de hele kunstveiling in de tuin nee. te doen, want dan, dan zit je elkaar in de weg. Dus het, ja. het, het, het, ja, het haakt in elkaar in, mm -hmm. maar vaak loopt dat in elkaar over. Hè? want we hebben ja. vorig jaar hadden we onze tentoonstelling en de mm. blaas du frère, en dat loopt gewoon in elkaar over. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat bijt elkaar absoluut niet. Nee, het is de bedoeling eigenlijk ook, dat is ook ons, onze insteek bij, uh, bij de werkgroep, dat iedereen podium kan krijgen. En dat gebeurt hier ook, ja. Ja, ja, ja, ja. Iedereen ja. die wat te zeggen heeft of die iets wil laten zien, die, die kan daar... Vooral dat, wil laten zien en ja. demonstreren of laten ja. horen. Of, mm -hmm. Als het op cultureel gebied is. En dat klopt in dit geval ook. Ja. Uh, jullie, uh, nog iets, even nog over die doelstelling. Jullie hebben graag dat, dat er uh, veel mensen naar, naar uh, die mooie tuin uh, komen, komen kijken. Dat ze ja. daar... Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat, dat je dat eigenlijk helemaal niet zou willen. Dat, dat je zegt als, als bewoner die daar omheen woont. Uh, nou, uh, heerlijk rustig. En, en uh, je laat ze alsjeblieft weg wegblijven. <lacht> uh, we, nee, dat is... Nee, dat... Uh, Zelfs als, als je dat zou zeggen, ne, dan ja. zou je zeggen van organiseer activiteiten mee, want dan weet je in ieder geval wat er gebeurt daar heb je het ook een beetje in de hand. Uh, de activiteiten, we willen daar gewoon passende activiteiten. En dat mensen daar ook uh, uh, op een zondagmiddag of uh, uh, door de week naartoe komen om een boekje te lezen, elkaar te ontmoeten, te schaken. Uh, dat zou ook nog een object zijn of, of een... een, een een activiteit kunnen zijn. Uh, kinderen die spelen, die daar tentjes op zetten, picknicken, van al, al die dingen eigenlijk. Ja, dat ja. vinden jullie eigenlijk ja. wel uh, gezellig. En, uh, het is een ontmoetingscentrum toch, Maar het is toch een openbaar terrein? Het is toch, openbaar, openbaar ja, ja. het, is toch uh, het zou hetzelfde zijn dat ik een stuk van mijn straat claim te zeggen, van, nou, ik wil het rustig houden, ik heb liever niet dat je langskomt. Het is een openbaar Het is een openbaar terrein. gebied. Ja, ja, ja, ja ik ja. weet het niet. Met ja, wel, ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. ja, zo ziet het er niet uit, hè? Nee. Het lijkt alsof die muur van de Frates ernaar voor hoe, staat. Hoe maar hoe functioneert dan? het? Denk je, wordt het inderdaad als openbaar gebied ervaren? Komen mensen makkelijk erin en, en uh, lopen ze daar? Uh, gaan ze op het daar bankje wordt er, zitten? Hoe langer hoe meer, ja. Hoe langer hoe meer? Ja, ja zeker. Ja. Ja. Mm -hmm. ja, ik, we, ja, er komen ook mensen die, die hun hond uitlaten. Dat doen ze ook allemaal heel fatsoenlijk. Maar het wordt dan ook een wandelgebied. Je ziet ook meer mensen die uh, gewoon daar uh, uh, op het gras komen zitten. Kinderen die spelen. En die komen niet van, uh, van de omwonenden af, maar die zijn echt van buiten. Onze overbuurman van de Kerkstraat, die houdt ook keurig bij, hè. En die constateerde laatst, dan kom je die dan ergens anders tegen van, het was voor druk bezocht. Ja. Ja. Dat zijn waarnemingen. Dat was je zijn waarneming. Daar, vrouw, zijn en het allemaal goed uh... Ja, dat denk ik wel. Mm. Ja. <laughs> ja. En die, die ook nou, van... jullie zijn daar oprecht blij mee. Dat is plezierig toch? Ja. Ja. Nou, prima, prima. Ik vraag maar. Nee, ja, maar het is toch ook is... heel stikke goed ja, dat, nou. dat, er, dat er dat soort initiatieven zijn. Ja, ik, ik bedoel, als verenigingen kan je je daar presenteren. Het heeft altijd veel belangstelling. Ja. Ik bedoel, wij staan al niet een keer netjes te schilderen, maar je hebt altijd aanspraak. Je hebt, mensen vinden het leuk. Het, het verlevendigt toch ook. En het is toch heel erg goed dat er zoiets dergelijks georganiseerd wordt. Oh, dat dat er is. Ja, dat ja. maakt ook een woonomgeving toch ook aangenamer. ja. ja. Ja, je kunt, ook gewoon een bij, je kunt ook een bijdrage leveren aan, aan, leveren aan de samenleving. Hè? Een, een civil society heet dat dan uh, in het Engels. Maar om toch te proberen om een, uh, een buurschapje te krijgen. Daar ben ik eigenlijk wel erg voor. Zeker uh, gezien eigenlijk de... de, de, de, ja, de Nee, dat moet ik maar niet zeggen. Ik ben daar erg voor. Maar... Zeker gezinde. Zeker, Zeker gezinde. Nee, dat mag ze niet zeggen. Niet <laughs> nou, weet je, ik, ik denk later, als, als ik, als ik aan, een, een, een, een aan zorg toe ben, of een bejaardenhuis of zo. Dan denk ik dat we het gewoon ook meer uh, van, van elkaar moeten hebben. En als je, als je dan je buren kunt vinden, dan uh, denk ik dat je een uh, gelukkiger mens zult zijn. Ja, ja want dat was ja. mijn vraag. Heeft dat ook consequenties voor de mensen die eromheen jullie organiseren, dat gezamenlijk? Neem ik aan. Ja. He, dat, ja. uh, betekent het ook dat er ook een hechtere gemeenschapje daar ontstaat van bewoners rond een Vratenstuin? Is het ook ja, voor jullie? Ja, je, je kent elkaar beter. En bij die gebeurtenis kom je elkaar uh, ja. nog meer tegen. Je vraagt ook hulp uh, aan elkaar en mensen die het leuk vinden, die, uh, die helpen dan mee. Ja, ja. En uh, je houdt ook dingen in de gaten, toch? Ja. Uh, dus je hebt wel om over te praten, hè? om ja, over te ja. buurten. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, dus het is wel een, een, iets goeds wat jullie daar doen. Voor elkaar en voor de, grootte, voor de gemeenschap als, als geheel. Nou. Ja. Mag ik iets vragen? Ja, ja Jo vraag. Frans de frère. Hè? Franser kan het niet. Ja, dat is waar. En frère heb ik geleerd. Mon frère, dat is mijn broer. Maar zou het kunnen zijn dat Fraterstuin dat dat misschien Place de Frère dat men de Fraters zo noemt? Dat weet ik dus niet. Nee nee nee nee. nee het was meer een. Nee, nee, nee, nee, nee Het was meer een naar Place de Tertre in Parijs. Van ja, ja. we ja. willen ja, iets simpels doen. Daar, hebben, daar komen ook kunstenaars en die nemen hun ezel mee en wat werken die ze gemaakt hebben en die gaan daar aan de slag en proberen wat aan de man te brengen of in ieder geval te laten zien wat ze ja, ja. allemaal kunnen. En nou, Anders is van, nou, daar kunnen dan we wel verplaatsen. Bij mij is het zo niet overgekomen. Nee. Sorry. Maar uh, ik denk, verdooi, dat de plaats de frère misschien zijn fraats. Maar ik heb Doe de die woorden frère. op niet aangekeken. Ja. Nee, nou ja. Ik heb eerlijk gezegd dat ook die link gelegd. Frates, frère. Ik denk ja, dat is ja, een woordspeling met ja. uh, plaats du tetre. Dit, dit was de uh, achterliggende gedachte. oké. Okay. Ja. Komt uh, Frans van Hoek en zijn clubje ook weer zingen? Nee, die komen dit jaar niet. Nee? Nee. Er uh, komt, uh, even kijken, da capo. Uh, trois. Een, een, Franse, of een groep een, die uh, Franse lieder zingt. Even, nou, dan ga ik het even opzoeken, hè, want dit heb ik toch bij me. Even kijken. Het trio entre act, uh, act. komt. Uh, dan komt uh, 3BOB4. Dat is een accordeongroep. En dan zijn er ook nog kleine uh, ensembles bestaande uit één of twee mensen. En die, uh, uh, doen, die doen iets heel anders met muziek ook. Eén uh, is muziek met een, uh, waar Afrikaanse gedichten uh, ook uh, gedeclameerd worden. En iemand die... Uh, uh, ja, de, de, de muziek laat beleven op een of andere oh, manier. Ja. Maar dat is nog een verrassing, dat en, is uh, Hans Eichhorn. één persoon, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. dat, dat, dat het is ook wat, ja. Er worden muziekscènes. Ja, ja, ja, nou goed, we zullen het gaan zien. Hè? Ja, nou fijn, ja, uh, dan kom jij ook. Uh, jazeker. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Goed. Ik wou nog even over die kunstveiling. Daar weet ik wel dat er ook de dag daarvoor op, de zaterdag, vanaf naar twee uur geloof ik, van twee tot drie geloof ik, ook kijk, een kijkmiddag is. Dat je even kan kijken wat er geveild wordt, de bodemprijzen, dat je ook beter weet wat je strakjes, waar je op wil bieden of kan bieden. Of, uh, ja De dag, tevoren, de dag daarvoor is op de zaterdag, ja, ergens in het Jan van Centrum is er een kijkmiddag. Nee, niet in de kapel. In een, nee, ja, voor zover ik gehoord heb, in een aparte ruimte, de is in de kapel, maar ergens boven in een van de ruimtes, maar dat zal wel op het scherm staan. Ik weet niet welke, dan is er ook een kijkmiddag, dan kan je kijken. Zoals een echte veiling betaamt, hè? dat je ook... Uh... Ja, ja, ja, je moet van tevoren even de keuze ja. kunnen bepalen, ja. Ja. Ja, ja. Goed, nou, uh, volgende week zondag. Juist, dat, is ja. van, dat is de hoeveelste? De 22ste 22. 22. 22 september. Van 11 uur tot 5 uur. Van 11 uur tot 5 uur in de vraterstuin, die dan de Vreer heet. Zondagmiddag 22 september van 11 tot 5. Goed. Uh, Laten nou. we hopen op mooi weer. Laten we, ja, altijd. Hè. Uh, Misschien dat, jaar het, was het, goed weer, dat ja. het dan toch mooi weer is. Hè. Dan hebben we toch langzamerhand de regen weer gehad. Hè. Uh, muziek, uh, hebben we dat ook? Ja, ik heb een muziekje van Mike Boublet uitgezo uitgezocht. Een heel leuk liedje, Feeling Good. Als ik dan wel eens miserig, als ik weer tegen die miserige regen aankijk en, uh, en uh, dan zet ik die plaat op en dan gaat dat miserige gevoel gaat altijd weg. Het is oh. gewoon een vrolijk nummer, Feeling ja, Good. Good. Birds flying high, you know how I feel, sun in the sky.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 Rolse Kringen, wij gaan aan ons tweede onderwerp beginnen. Uh, vaas aan de inwoners van de gemeente Goorle, waar gaat het om? Je was het eh, tijdens het muziekje al aan het vertellen, maar me lijkt toch dat dat uh, eventjes de belangrijkste openingsvraag kan zijn. Waar gaat het om? Het gaat erom dat er een informatieavond is geweest in het Jan van Bersouwhuis op 13 januari 2009 en dat heet de informatieavond Natuurbruggen en het verslag daarvan dat is opgenomen op grond van, naar mijn benadering, dus heb ik het ook geschreven, dat daar geen enkele publicatie aan te grondslag heeft ge ge geweest, nog door de provincie, nog door de gemeente Goorlen dat de burgers van Goorlen zijn geïnformeerd over zo'n belangrijke ingreep in hun eigen gemeente. Dat is e geen wat ik mij als storend heb ervaren. Het tweede is... dat nou, maar wacht, er... even, wacht even, er is dus een informatieavond geweest op uh, 13 januari 2009. Ja. En uh, uh, waar ging die informatie precies over? Ja... Die zal gegaan hebben dus over het feit dat er in vooroverleg vanaf 2007... met de provincie en de gemeente Goorle over de overdracht van de Rijksweg naar een gemeenteweg... Uh -huh. en dat heeft plaatsgevonden uh, de eerste bespreking in augustus 2007. Uh -huh. Dan is er een besprekingsverslag geweest op het gemeentehuis van 26-6-2008... En ja. dat was een rol van de zogenaamde ja. klankbordgroep. Nou ah, ja, ja. zegt die uh, die Rijksweg, dat was uh, of dat was een, een gemeentelijke weg, Rijksweg, Rijksweg. gemeentelijke weg. Is die is een... overgedragen aan de gemeente. Ja. Uh, dat is uh, dan in uh, 2007 gebeurd. En uh, toen zijn er wat uh, dingen afgesproken over, uh, over wild, wildbeheer ja. en rotondes. Rotondes. Oh. Ja. En daarover is informatie gegeven op die uh, uh, in die, uh, op die januari dag 2009. Dat zou zo moeten zijn. Maar er, er zijn geen mensen bij aanwezig geweest. Die ook maar enigszins vanuit de gemeente daar geïnformeerd. Door de gemeente zijn geïnformeerd om te weten dat er stond gebeuren. Als ik het verslag lees wie er allemaal zijn gekomen vanuit de provincie. En welke vragen er gesteld zijn. Dan heb ik geformuleerd en dat wil ik... Nogmaals heel nadrukkelijk stellen dat daar geen mensen van buitenaf vanuit de gemeente zijn geweest. En alles wat daar besproken is zijn mensen geweest die ter plekke nooit gezien hebben waar ze het over hadden. Ah ja. uh, ik heb uh, dat, dat stuk gelezen en, en mij lijkt dat dat er... Uh... Dat, dat, er, dat het op zijn minst over twee dingen gaat. Over de procedure en over de, en over de aanleg. Ja, de over aanleg, de zaak zelf. Uh, de ja. zaak zelf, dat, dat, daar heb je hele grote vraagtekens bij. Namelijk of het uh, zinnig besteed geld is... om, om daar uh, een, een, een doorgang te maken voor uh, het ene hert dat we hebben. Uh, of daar 6, uh, 7 miljoen gulden, uh, euro aan besteed uh, moet worden... Uh, en er moeten wat, wat rotondes komen en uh, daarvan vraag je je ook af, uh, is dat uh, nuttig? En Dan heb je verkeersbewegingen geteld en, en uh, je hebt schattingen gemaakt en, en je hebt uh, gekeken hoeveel ongelukken er zijn geweest. En, en, uh, nou, uh, maar dat, dat is de zaak zelf waarvan je zegt, hier wordt uh, overheidsgeld uh, straks, uh, nou, dat is gereserveerd, dat staat, staat uh, rente op te brengen, uh, maar dat kan straks uh, uitgegeven worden. Zo'n 6 miljoen euro hè, gaat het over. 7 miljoen totaal. 7 miljoen euro, dat kan straks zomaar uitgegeven worden. Voor, voor, voor iets wat, wat uh, totaal zinloos is. Maar, vat, vat ik je zo goed samen? Ja, ja, zeer zeker. Want uh, geen enkel dier, en dat heb ik ook geschreven, die behoefte heeft en niet weet waar hij naartoe moet. Uh, uh, die hebben rust nodig en die moeten zich voort kunnen planten. En voor de verder rest hebben die geen enkel normbesef. Het zijn geen mensen, het zijn dieren. Uh -huh. En die leven in hun eigen habitat, uh -huh. in hun eigen omgeving. Ja, ja. En die rust wordt, en nu nog erger, die rust wordt nog meer en meer verstoord. Door het feit dat er dan nog zo'n informatiecentrum moet komen. Zo'n natuurpoort, zoals Een dat poort. heet. En dat was ook nog te vergeven. recreatieve Hè? poort. Nu, nu lezen we dus dat de, bij de... Paters van uw kerk er volop activiteiten. zijn... en daar ook horecagelegenheid en dagverblijf uh, geformuleerd wordt. Dus men gaat enerzijds het dier beschermen, zoals men dat wil. en de mensen die over die weg rijden. Misschien ja. enkel A, ah, over dat laatste terug te komen. dat in die 3 miljard passages. er ooit een ongeval heeft plaatsgevonden. 3 miljoen. Met, dood, 3 miljoen, met, met dodelijke afloop. Geen enkele. Ik even, uh, we hebben over de weg, zeg maar de weg naar Poppel. Ja, ja. ja. Dat is toch een weg, ik, die staat toch bekend als gevaarlijk, dat er regelmatig ongelukken zijn. Tenminste, ik woon daar redelijk in de buurt en ik hoor nogal de sirenes ja. die die kant op gaan. Nou heb ik natuurlijk niet zoveel speciaal, maar dat is die weg waar zo vreselijk hard gereden wordt. Uh. Nou dan goed, als dat ja. zo is, ik wil maar zeggen, dan zullen daar voorzieningen voor getroffen moeten ja. worden. Maar dat los je niet op met daar rotondes te maken. Dat los je op door te zorgen dat er verkeersremmers zijn, zoals er miljoenen in het Nederland zijn. Dat los je op door de snelheid wat te verminderen. We komen vanuit België, vanuit 70 kilometer. Nou, zet dat voort. Zet dat stukje wat dan in het ...2,5 kilometer bosgebied... ...aangrenzend ja. ligt... Zet het daar dan op 60 kilometer... ...maar je hebt toch voor vrachtwagens en bussen... ...heb je toch niet nodig... ...ik wil zeggen dat er op een afstand van 6, 14 kilometer... ...waarvan 4, 14 kilometer... ...en 2 tot aan de... ...Tijvoortse baan... ...en dan nog eens 2 kilometer waar geen ree of niks komt... ...dat je daar, ik wil maar zeggen... ...zulke zware voorzieningen ja. voor gaat treffen... Mm -hmm. ...dat mm -hmm. is totaal onzin... ...ja, totale onzin... Ja. Um, er zijn, uh, uh, ik heb gelezen dat, dat onder andere Wim de Jong van Brabants Landschap een voorvechter is van, van het plan. Dat is natuurlijk een, een hele stevige uh, stem in dat uh, hele kapitel. Het is wel gebleken, want op die informatieavond is hij de persoon geweest die gezegd heeft: nee, Arcades heeft gezegd: 1 meter 80 hoog bescherming door het aanbrengen dus van gaasverbinding. Een afrastering. Nee, heeft meneer de Jong gezegd. Dat is esthetisch niet verantwoord. En het, uh, het is een belemmering van, de, van de, ja, het verplaatsen van, van de dieren. En er heeft niemand nee tegen gezegd. Nee, natuurlijk niet. Er zat niemand anders. Er zaten misschien nog eentje van de gemeente. En nog twee van de gemeente. En er is het mee opgehouden. Ja, ja. Ik heb gevraagd of ze een presentatielijst wilden geven. Een presentielijst van de aanwezigen. Van de aanwezigen, Maar dat is niet. Dat, die is er niet. En uh, je hebt een sterk vermoeden dat uh, alleen Wim de Jong was en, uh, en, een, paar en, en, en een paar ambtenaren. Ik, ik, krijg, ja. ik, be, ik begrijp ook uw verhaal dat het ook wel met opzet is gebeurd. Dat er expres geen ja, weinig ook. rugbaarheid dat, is gegeven aan zo'n bijeenkomst. Dat wil ik niet. in uh, Maar dat in in mijn proef mond ik wel nemen, een beetje. Dat, uit, u, wel. Uh, naar mijn gevoel, ja. naar mijn gevoel. Heeft men niet de intentie gehad om de mensen te verwittigen? Want ja. waarom moeten mensen uit de provincie komen? Als er al voorbesprekingen zijn geweest om hier een informatieavond te geven... ...die mensen hebben een informatieavond gegeven aan zichzelf. Ja. Dan maar nog de gemeenschap het dus is een procedure. in ja, Je vecht ja. dus aan hoe dat daar allemaal gegaan is. Ja. Het is niet openbaar gemaakt dat daar een, een informatieavond was. Nee. Daar, daar, daar kwamen dus ook geen mensen op af. Dat kan uh, toch niet? Als niet als nee, het nee, als het niet openbaar niet. gemaakt is... Nee. En... Uh, Goed, je, hebt, je bent daarover in, uh, in contact getreden met de gemeente, je hebt daar brieven over geschreven. Um, en daar krijg je pas, pas jaren nadien Later, krijg je daar ja, antwoord op. Uh, ik Kijk, uh, als ik even terug mag naar de basis, ja. ik heb toen een schrijver gericht naar de gemeente toe. Dat was een bezwaarschrift. Nou, je kunt geen bezwaarschrift, maar dat is van mij geweest, je kunt geen bezwaarschrift maken als er iets nog niet is. Duidelijk. Ja, ja, ja. Op 17 augustus 2009 heb ik het college van burgemeester daarover aangeschreven. En heb ik duidelijk mijn bezwaar kenbaar gemaakt. En datzelfde schrijven is ook naar de provincie toegegaan, naar de directie economische mobiliteit van maar de provincie. Maar dat was een slag in de, in de lucht, want, want er was nog geen concreet plan waar je bezwaar tegen kon maken. Ja. ja. En toen is die informatieavond, want daar gaat het dus over... Er gekomen, maar die informatieavond is nooit gepubliceerd geworden. Nee, nee, nee Wat heeft dan een informatieavond tot nut? Mm -hmm. Maar is het plan ter inzage gekomen? Is er op een gegeven moment een besluit genomen om zulks te gaan doen? En is er dus een. Uh, is dat er? Op 1 mei 2010 heb ik dat bezwaarschrift gestuurd. Men heeft dat toen wel gepubliceerd. Maar toen was het besluit al genomen. Ja, er is een besluit genomen om daar een, een, een wildbrug te maken en... Een tunnel. een tunnel. Een tunnel en om rotondes aan te leggen. Dat besluit is genomen. Ja. En daar heb je bezwaar tegen aangetekend. Ja. En uh, hoe wordt dat bezwaar verder behandeld? Nou, ik, ik heb met meneer... Ja, veel, ik wil maar zeggen goede contacten, daar ligt het dus niet aan. Nee, nee. We hebben met elkaar gesproken, hij is bij mij geweest. We hebben daar heel duidelijk onze mening over, over, over uitgedrukt. Maar ik heb nooit geen antwoord gekregen op mijn essentiële vraag van... Mensen, laat dus een, pres een bewijs zien dat alles wat in dat rapport staat... ...van al die dure mensen die daar aan meegewerkt hebben... Laat nu eens zien, waar zijn de bewijzen? He, men kan wel stellen dat, uh, dat er per jaar tien ongelukken gebeuren met dieren. Maar dat is de reinste onzin. Het is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Dat is er maar eentje. Hooguit. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan zei ik op mijn beurt, ja, hoe komen ze erbij om dat, om dat zo te stellen? Hmm. Afrast, de natuurbruggen. Meneer de Jong die heeft dat gewoon bepaald dat dat niet zou moeten. Ja. Nou, en dan zei ik: ga eens naar de bijzonder Tilburg naar bij kijken, door de Utrecht heen, ga eens door Europa heen. Overal is afrasdring. No. bergen, zeker. Ja. Want die leeuwen willen ze ook. Ja, dat zeggen gelukkig wel. Die leven willen ze ook niet de, de vrije dingen. Nee. Die leeuwen willen ze ook niet zomaar rond laten struinen. Ja, ja, ja. Dus ja, ik, ik moet zeggen dat ja. ik nog steeds verwonderd ben en nu komt er dus en dat heeft eigenlijk de, de, de emmer doen overlopen. Uh, ik heb dus geschreven uh, uh, op 12, 10, 2011 waar ik me vragen gesteld ja, heb. Ja. Wie is er geweest? Ja. Wat was hun functie? fijn uh, ik heb dat duidelijk aangegeven dat ik er bijna 100% van overtuigd was... dat er niemand anders was dan betrokkenen. Mm -hmm. En dat er één vraagstelder is geweest... die wist van de hoed en de rand. Dat mm -hmm. heb ik het ook geschreven. Ja. En dat ik nu dus, ik wil maar zeggen... dan een brief krijg. Wij verwachten thans voor 1 oktober 2013... nader te kunnen berichten. Mm -hmm. Nou, dit is dan twee jaar nadien. Ja. Ja. Als ik je vertel dat er in Nederland... mensen leven... van de... jammer. Ik, wil, ik moet ook met mijn woord. Dat zij leven door gemeentes aan te schrijven... en inlichting te vragen over bepaalde personen. Als die niet binnen een voorafgestelde termijn... bij wet geregeld niet geantwoord gekregen hebben... dan gaan ze claimen. Ja, dat heb ik laatst ook een keer gelezen. Ja. Dat dan, zijn gaan mensen die dan gaan ze claimen. Uh, en die maken, hun hun daar van. Hun, die maken ja. er een beroep, uh, ja. beroep van. Ja. Maar daar gaat het hier niet om. Het nee. gaat erom dat men... Meteen had kunnen zeggen, luister Vaas, wat jij daar geschreven hebt over jouw bevindingen met betrekking tot die informatieavond, daar klopt geen pest van. Nou, en dan zeg ik, dan kom maar eens met de billen bloot en kom maar eens met bewijzen. En die hebben ze niet. Uh -huh. Die uh -huh. hebben ze niet. Maar als... Alles is gefundeerd op een plankaart, dat meneer de Jong is ook bij mij geweest. Hè? En heeft gezegd, en daar ligt dat en dat en dat. Ik zeg, ja, maar dat weet ik wel. Mm -hmm. Dat daar de Nieuwkerk is en daar Gorp en Rovert. Mm -hmm. ik zeg maar. Het gaat ermee om dat er een ecologische verbinding nooit meer kan hersteld worden. Want dan moet je terug naar voor 1853 toen daar die steenweg werd aangelegd. Ja, ja. En de aannemer, ik wil maar zeggen de arme steenleggers een stap verder liet gaan. En daar een fles nevel te neerzetten. Opdat ze toch maar die extra meters zouden maken. ...dat je van daaruit, ik wil maar zeggen, de toren van Alphen kon zien. Dat, dat je door het hele gebied kon je niet doorheen, dat was onbegaanbaar. Mm -hmm. Enkel maar over uh, Brehees had je de mogelijkheid een stukje moerasgebied... ...en kon je uitkomen dus op uh, het Belgische kant bij de lei... Mm -hmm. ...en dat was dan een tolhuis en dan moest je tol betalen. Ja. Mm -hmm. Dus er is nooit geen ecologische verbinding geweest. Nee, nee. En hoe kun je nu iets herstellen... Wat er niet is geweest. Of ze moeten terug naar ja, voor ja, 1853. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wanneer moet dat project verwezenlijk zijn? Nou, dat had al verwezenlijk moeten zijn. Nee, want, datum, want ja, datum? Ja, ik, ik ken het niet allemaal uit mijn hoofd, maar ze schrijven dus in hun verslag. Dan moet ik even kijken, want dat vind ik toch wel even belangrijk. verslag... Ik kan me voorstellen dat er toch ook op een gegeven moment gedacht wordt van nou, dit, dit is achterhaald, nieuwe inzichten. en, ja. dat, en dat, dat zou, ja. dat zou. Ik heb ook geschreven: uh, het is nooit te laat om terug te keren op je schreden. Ja. Hè, daar komt het op neer. En vanaf het moment dat zij dat niet gedaan hebben, hier kan ik het even uitspieken, dat zijn er geweest. Allemaal mensen dus die betrokken waren bij het ontstaan. Twee mensen van de gemeente, Brabants landschap, provincie op brabant Visser van de Grondmeid. Dus alles bij elkaar heeft geen enkele goordenaar kennis gekregen van hetgeen wat er besloten is om te doen. En ja. dat vind ja. ik onjuist. Zeker omdat daar zo'n kapitaal mee gemoeid is. Ja. En, dat kan, ja. en niet dat, onderbouwd dat is wat de behoefte is. Ja. En uh, maakt dat procedureel uh, de hele besluitvormingsgang uh, ongeldig? Is het zo dat, dat als jij hier een gelijk zou kunnen krijgen, als, als ze zouden moeten zeggen: inderdaad, we hebben het niet gepubliceerd, we hebben dat niet bekendgemaakt dat het die bijeenkomst was en dat, daar, ja, dat je uitgenodigd was om kennis te nemen van en, en je daar iets over te zeggen. Als zij dat niet netjes gedaan hebben, maakt het dan het, het, het besluit ongeldig? Uh, dat kan ik niet beoordelen. Ik denk dat ik dan toch uh, iemand die een advocaat in de hand zal moeten nemen. ...die van mij gaat uitzoeken of dat het wel of niet uh, ja, zeg maar gebeurd is volgens de normale richtlijnen. Maar is het uh, daarom dat jij daar zo, je, je daarin vastbijt? Ja. Da, dat is wel de reden dat je daarin vastbijt. Ja. Want je kunt ook zeggen, ja, dat is dan weer, weer slotig gedaan allemaal en zo, zo. Enfin, zo ja. gebeurt het wel vaker. Maar um, er is nu een besluit gevallen en tegen dat besluit kun je bezwaar maken... Um, dat, en en dat, ja, dat, kan, uh, netjes, uh, dat moet netjes aangepakt worden. Wanneer, vanaf het moment, wanneer men dus dat gaat uitvoeren of wil gaan uitvoeren, mm. moet dat weer gepubliceerd worden. Mm. En dan kan ik of kan, kan men een bezwaar schrift indienen tegen de voornemers ja. om dat werk uit te voeren. Daarom heb ik ook geschreven, mijn bezwaarschrift kon geen bezwaarschrift zijn, maar nee. dat was er nog niet. Ja, dat was er nog niet. Nee. Nee. Maar er ligt eigenlijk een mooi spaarpotje dan, waar niks mee gebeurt. Even. Ik wou oh, niet ja. zeggen. Ja, ah, de gemeente ah, ja. geme zit daar dan het al, al, al mee mee. denk ik de watertanden. Nou, uh, ze hebben dus toen uitgerekend dat ze 5% uh, procent rente zouden krijgen en dat ze daarmee dus in, in de loop van de jaren een pot zouden kunnen creëren, waardoor het onderhoud van de wegen en, de, en alles wat er dus mee te maken heeft, zouden kunnen betalen. He, mm -hmm. Dus dat geld dat staat inderdaad vanaf 2009 ja. inmiddels vier jaar dus op rekening van de gemeente. Ja, ja. Dat heeft rente gekweekt. Maar daar moeten ze dan ook voor zorgen dat er achteraf... Dat onderhoud gepleegd wordt. Dat is geoormerkt. Dat kunnen ze niet zomaar in de cultuurpot stoppen. Ja, dat, ja, dat zijn zoveel zo redeneringen was. die ik nooit zo begrijp. Hè? Van, ja. We besteden het niet, we hebben het, we besteden het. Er zijn andere dingen noodzakelijk, maar daar geven we het niet aan uit. Want het hoort in dat potje. Dat is een redenering die ik nooit begrepen heb. Maar ik, ik zou inderdaad zeggen, als het al zo ja jaar lang op de rente, ja, daar, daar zou je helpen. Je... Ja, de muziekschool goed van kunnen financieren, de bibliotheek zou kunnen blijven staan. De... Maar dat, ja, we hebben dat is al besteed. Stempel, ja. Dat is hetgeen wat ik ook ja. geschreven heb. Mensen, staan op en kom op voor je rechten. Want je hebt ook rechten als burger als je zaken dus doet en als bestuurder bent en noem maar op. Ga dat geld besteden en als de provincie niet een tuig wil, dan ga je met de gemeente, met de provincie praten. Ja, wat nou u het zegt, ik heb nog nooit eerder begrepen dat ze inderdaad die plannen hebben om zo'n passage, zo'n faunapassage te maken. Had je daar nog nooit van gehoord? Nee, nou ja. en ik volg toch redelijk wat er zich in Goorle allemaal mm. afspeelt. En ook ja. niet dat ze plannen hebben om rotondes op die weg... Uh, mm. Hoeveel rotondes? U had het over verschillende, hè? Stukken? Vier. Vier, vier rotondes. Op die weg, moeten vier, die vier allemaal rotondes. Komen. Tot aan de heel laatste ik, weg, he? meer. Ja. Dat wordt... Ik, daar, ik, ik, daar kan je dat afvragen. Dat wordt afvragen. een beetje dol op dat week dat week wordt, ja. Ja. Als ik, ik daar met, meteen op maak inkaarten... Ik heb van buitenaf gehoord dat hoogstwaarschijnlijk de baan niet doorgaat omdat de verkeerstromen van Riel naar Goorlen en omgekeerd en van Tolburg zeg ja. maar naar Goorlen toe veel feller zijn dan omgekeerd. Als dat, zo is, als dat zo is, dan zullen ze toch ook bij de gemeente of bij de provincie moeten gaan zeggen luister dat gaan we niet realiseren. Wat doen ze dan met die centen? Nou, dan hoor ik van een van de mensen in mijn eerst Ja, dan zullen ze terug naar de provincie moeten. Dus we houden ze liever. Want dat is het argument niet. Dat is het niet. argument niet. Maar ik hoop niet dat ze op dat kruispunt een rotonde gaan maken. Want het is een kruispunt waar ik dagelijks, uh, s morgens op verkeer. Omdat ik naar Tilburg en de weg naar ja. Breda. Dat is altijd druk. Ik ben blij dat daar verkeerslichten zijn. Ja, nou, dat maar... ze daar een rotonde van gaan maken. Dan wordt het een puinhoop daar. Ja, maar als dat zo is, dat die verkeersstromen ongelijk zijn. Ga dan eens kijken naar de stijfel. Die zijn Stijfelsen niet ongelijk. Aan. Ga dan ja. kijken, de afslag naar het gorp en, en naar ja. uw kerk. Daar komt toch geen kip? Ja, mm -hmm. ja, mm -hmm. ja. Mm het -hmm. ja. is, is toch ridicuul wat er allemaal om, om, om, om, om gepland is. Mm -hmm. Maar er is, er is niemand geïnformeerd. Er zijn mensen geweest die rapporten gemaakt hebben. En als ik dan hier dat verslag zie van de, provincie, van de informatieavond dus op 13 januari 2009, dan, ik, dan zie ik hier, welkom, Hein Pieters, of Fijn, noem maar op... De vragen uit het publiek staan cursief weergegeven. Alle vragen zijn door Hans van Zandvoort beantwoord. Nou, cursief. Dat is één man die al die, die vragen, vragen heeft gesteld. gesteld. Ja. Allemaal dezelfde. Mag ik vragen, hoe bent u erachter gekomen van die plannen? Want u heeft natuurlijk ook niets gelezen. Ja, en toen ben ik naar het gemeentehuis toe gegaan... en heb ik wat om informatie gevraagd. Ja, ja. Maar, maar u, wist, u wist aanvankelijk ook niet van die bijeenkomsten... die niet gepubliceerd Nee, nee nee, nee, nee, nee. Daar nee, bent nee, u toevallig nee. achter gekomen? Ja, door. Door, te vragen, uh, door te vragen. Door te ja. lezen. Door mm -hmm. te lezen. Ja. Ja. Ja. En als ik dan zeg waarom dat hek niet? Nou, dat is door één persoon, meneer de Jong, is dat afgewezen. En ik kan nog meer vertellen. Hij is bij mij geweest. En weet je wat hij zei? Toen ik het kreeg dan over die informatietoestanden en, ja. en restaurant en eetgelegenheden, daar was hij ook niet voor. Nee. Had, dat zou kleinschalig moeten blijven. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat, en dat en, is, dat, en, en zo is het ook eigenlijk. Ja, ja, Want de rust van de dieren die men wil beschermen... en ons als bereiders ook wil beschermen... daarvan zeg ik, ja kom dan eens met cijfermateriaal... en schrijf niet, is ooit op één jaar tien ongevallen met een, met een rij. Nou, dan met de billen bloot en zeggen, en hier zijn de bewijzen. Maar die zijn er niet. Mm -hmm. Want je bent zelfs naar Peters gegaan, naar die busmaatschappij. En je hebt gevraagd, hoe lang rijden jullie al hier en hoe vaak heb je een ongeluk gehad? Ja. En dat was nooit. Nee, dat schrijven heb ik niet. Ja, want dat vroeg mij ook af. U had allemaal gegevens in het artikel ook in de, in de krant. Zoveel passages geweest, zoveel ongelukken, zoveel beesten. Wel of niet aangegeven. Hoe kwam u in die Maar Heeft u gewoon overal opgevraagd? Nee, ze hebben zelf in hun rapport staan in 19 of in 2008, of 2009, dat er ja. in die periode van zeven jaar... een aantal passages zijn geweest. Ja. Nou, dan zeg ik... aantal passages... maal zeven, maal 365, Of vijfenzestig. Dus maal 365. vijfenzestig. Oh, je het zelf aan het rekenen gegaan. Ja, ja zo ja, ja. dus, Daar ben ja, ja. ik aan het rekenen gegaan. Ja, ja. En, en dan heb ik gezegd... Ik, ik trek het nog door... tot aan het jaar 2010. Dus dan kom ik aan het dubbelen. Dus ik heb nog met verkeersvermeerdering niet, geen rekening gehouden. Mm -hmm. Ik heb gezegd, oké, okay, laat dat hetzelfde zijn. Nou, dat komt dan nog bij dat die buspassages, daar zijn bussen bij van 18 meter. Praat ik niet over het andere zware verkeer. Nee. Maar die mensen rijden van s morgens tot s avonds ja. laat. Dus ook op momenten dat de dieren gaan forageren okay. he, mm -hmm. En je ze in het veld kunt zien staan, die paar die er zitten. Mm -hmm. ja. Wat zou er nu moeten gebeuren? Nou, als... ik denk dat... Uh, wat ik ook geschreven heb, in wezen ben ik geen partij, ik ben geen inzetter ja, meer. Ja, wat, wat is je belang, Wat is mijn belang? belang? Ja. Ja, wat is mijn belang? Mijn belang, als ze zeggen van luister we hebben met jou niks te maken, dan houdt het over. Zo simpel is het. Was is goed voor Goorlen? Voor Goorle, dat er mensen zijn die uh, zich gaan verdiepen in het juridisch gedeelte. Als de gemeente nu op het einde van de maand, hè, want dan zou ik dus een, een antwoord krijgen, krijgen een antwoord. laat weten hoe dat de stil zit. Ja. ...dan kan dat. Ja. En ja. eerder niet. Maar je hebt geen belang... Eh, ...behalve het belang van, van de burger... ...die, die wil dat, dat de overheid... ...op een fatsoenlijke manier fatsoenlijke omgaat... ...met Juist. de geldelijke middelen. Ja. Dat is gewoon het, het enige ja. belang. Ja. Het is een, ja, een daad van, van, van, van, van burgerschap. Eigenlijk, dat is toch... Ja. Eh, ja. Ja. Ik kom niet ja. op voor mezelf. Nee, nee. nee. Ik, ik, ik heb heel duidelijk dat goed leest... En ...dan zeg ik gewoon mensen, mensen, mensen... Hè? Let op uw zaak. Ja. He, want die gaat, 7 miljoen gaat dan naar de Filistijnen. Mm -hmm. Nou, en laat dan één rotonde dus, ik wil maar zeggen. En die verkeersborden en die wegversperren. Weg, laat dat dan twee ton kosten. Of twee miljoen kosten. Dat is kosten, wel dan. nodig, zeggen, want het is een gevaarlijke weg. Je moet er tijd mee hebben, want uh, ja. daar zit natuurlijk... Tegenwoordig niemand te wachten op, op 7 miljoen uitgeven voor iets wat niet nodig is. Nee. Kijk, het is toch bezuinigingen wat, wat de klok slaat en de uh, overheid ja. die, die taken niet meer uitvoert. En, en, uh, dus, dus ik denk dat je een heel gewillig oor zult vinden bij wethouder Theo Hendricks. Jammer dat hij hier niet is vanavond, ja, want anders had je meteen zaken kunnen doen. Dan, dan, <laughs> uh, dan, dan had hij hier moeten zeggen, haha, maar dat kan ook inderdaad niet doorgaan. Ja. Want hij, hij, hij zit ook andere dingen af te stoten. Waar, waarvan wij lange tijd gedacht hebben. het zijn leuke dingen voor de mensen. Brede school, de Vonder en Riel. en, en dan alles. Waar, waar de overheid, de gemeente. dus in casu. Ja, wat, wat risico's moet, moet gaan dragen. die hij niet meer wil dragen. Hij zegt als dat over een paar jaar leeg staat. we zitten allemaal wel weer leuke dingen tegen elkaar te zeggen. maar als het straks leeg staat. dan kan de gemeente. De gemeenschap. Wat was het bedrag? Een miljoen per jaar, geloof ik, bijlappen. Nou, dat wil hij niet op zijn geweten hebben. Ja. En dan heeft hij het alleen over het gebouw, of ook wat erin gebeurt, of wat er met de brede school moet gebeuren. Ja, daar heeft hij het dan ook allemaal meteen over natuurlijk. Nee, maar er zijn, dat zijn extra ruimtes die, die ja, toch maar geëxporteerd moeten worden. En, en als, dat, als die straks niet bezet zijn, ja, dan... dan dan zou hij helemaal gevoelig moeten zijn voor het argument... dat er 7 miljoen gaan besteed worden aan een project... waarvan we allemaal afvragen of het wel enig nut heeft. Zo'n duur project. Ja. ja. Nou, uh, goed. We zullen de wethouder ongetwijfeld uh, nog uh, wel hier uh, voor uh, de microfoon krijgen. Uh, we zullen het uh, onthouden, Jo, wat, wat jij gezegd hebt. Uh, het staat ook allemaal zwart op wit... Uh, Binnenkort krijg je dus antwoord, daar zijn wij ook heel benieuwd naar. Misschien dat we een kleine follow-up kunnen maken in een volgende Goolse kring. Maar je hebt, de, je hebt onze interesse, we hebben, we hebben dat met belangstelling gelezen, we blijven het volgen. Nou, daarmee zijn we wel aan het eind van ons uur. Uh, ik ga netjes afkondigen. We hadden als gast Renate van Dommelen. Uh, volgende week, 22 september, Plas de Frère. We hadden Jo Vaas. Terug in Goorlen. Uh, want je woont in Poppel, uh, Jo. 20 jaar. Twintig jaar in Poppel, maar je voelt je nog steeds walfrudder. En uh, het gaat je nog steeds ter harte wat we hier met de gemeentefinanciën doen. Uh, dank voor jullie komst en voor jullie bijdrage. Dit was het Uur. Dit was Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.